Er is nu een loonsverhoging van 1,25% overeengekomen. Verder wordt de uitkering bij ziekte verhoogd en komen er betere oudere regelingen. De vakbonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Ze zeggen dat het principeakkoord zo snel is gesloten onder druk van de acties. Nederland is niet bereid extra geld te geven aan Jemen voor de bestrijding van terrorisme. Dat hebben de ministers Verhagen en Koenders gezegd op de Jemen-top in Londen. Daar is morgen ook de grote Afghanistan-conferentie. Na de mislukte aanslag op eerste kerstdag... besloot de Britse regering een aparte top over Jemen in te lassen. De man die de aanslag wilde plegen zou daar zijn opgeleid tot terrorist. Verhagen en Koenders zeggen dat Nederland al jaren steun geeft aan Jemen. Een deel van dat geld wordt nu niet uitgegeven... omdat er niet genoeg projecten zijn. Verder willen de ministers dat de buurlanden van Jemen meer hulp gaan bieden. In het voormalige natievernietigingskamp Auschwitz-Birkenau... is herdacht dat het kamp vandaag 65 jaar geleden werd bevrijd. Onder de aanwezigen waren de Poolse president Kaczynski en de Israëlische premier Netanyahu. Die greep de herdenking aan om te pleiten voor een sterk Israël met een sterk leger. Eerder vandaag sprak de Israëlische president Peres in de Duitse Bondsdag vergelijkbare taal. Hij haalde uit naar Iran. Het Iraanse atoomprogramma is volgens Peres een gevaar voor de hele wereld. In het naziekamp Auschwitz-Birkenau werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen Joden en Roma en Sinti vermoord. Dan het weer, eerst in het Binnenland sneeuw en langs de kust regen, later overal regen. Vanavond en vannacht winterse buien en door opvriezing overal, behalve in het westen, zeer glad. Ook morgen en overmorgen winterse buien bij plus 2 graden. In de nachten ligt de vorst. Dit was het NOS Show.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 Thank you.